Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Ewald De Jong met het NOS-journaal. De aandelenbeurzen hebben positief gereageerd op de Europese steun voor de euro. De AIX-index staat inmiddels op een winst van ongeveer 5%. De beurzen in Duitsland en Frankrijk staan ook in de plus. Ook de koers van de euro is ten opzichte van eind vorige week gestegen naar ruim 1,29 dollar. De Europese aandelenmarkten reageren op de maatregelen van de EU-ministers van Financiën. Die kwamen vannacht in Brussel een totaalpakket van 500 miljard euro overeen. Dat geld kan worden gebruikt om EU-lidstaten met financiële problemen te helpen. In het zuiden van Servië is een massagraf ontdekt met de lichamen van zo'n 250 Albanezen uit Kosovo. Ze zijn gedood tijdens de oorlog in Kosovo eind jaren 90. Het massagraf werd ontdekt door de Servische justitie en vertegenwoordigers van de EU-missie in Kosovo. In het conflict om Kosovo brachten Servische veiligheidsdiensten veel lijken van Albanezen naar Servië. President Milosevic wilde daarmee voorkomen dat het land zou worden beschuldigd van oorlogsmisdaden.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 In het westen van het land moet het verkeer rekening houden met afsluitingen vanwege de ronde van Italië. De derde etappe met de Australiër Evans in de roze leiderstrui gaat vandaag van Amsterdam naar Middelburg. Rond de doorkomst van de renners worden op- en afritten van een aantal snelwegen afgesloten. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het vooral bij Leiden en Hoogvliet druk kan worden. Het is vandaag de laatste Giro-etappe op Nederlands grondgebied. Morgen is er een rustdag en woensdag rijden de renners in Italië verder. Het weer wisselend bewolkt, overwegend droog en af en toe zon. Temperatuur van 10 graden op de wadden tot 14 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal.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 Lekker, lekker. Joris, <laughs> hi Coltrane bij Sanford op zaterdag. We zijn nog bij trouwens tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En tot aan vier uur vanmiddag hadden we open dag bij de KNRM hier in Zandvoort. Jaap Koper, hij heeft het aangedurfd op de anne Paulussen plaats te nemen. Jaap, dat ja, was een spectaculair nou, verslag hoor. Uh, het, was ook, het, was ook, het was inderdaad leuk. Eerst uh, inbellen en toen... Uh, wat?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 goede wind erbovenop en uh, er gaat iets uh, verkeerd, ja, dan, uh, dan is het meer dit weer uh, waarop het uh, gebeurt, dan dat het op een ander uh, tijdstip en om andere omstandigheden uh, plaatsvindt. Helemaal leuk, Jaap. Uh, niet alleen om de mensen te, te laten zien wat de KNRM doet, maar ook om donateurs binnen te halen de open dag. Ja. Als mensen nou donateur willen worden van de KNRM, hoe kunnen ze dat doen? Nou, uh, dat kunnen ze doen op uh, de website van de KNRM. www.knrm.nl Ik zei het al uh, tijdens het uh, verslag uh, door de telefoon, nou, dat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 Ja, ja, ik neem aan van wel. Ik, nou, ja, ja, ik ken klassiekers. Die geschiedenis die ken ik dan weer niet. Maar goed, het is dan dat is een kwestie van mijn huiswerk nog eens een keer overnieuw doen. Nee, nee. Ja, over, Uit een erfenis uh, van mevrouw Anne Paulus Dacht ik ja. al. <laughs> ja, nou ja, goed. Jullie weten het. Jullie hebben het misschien even wat beter even voor elkaar dan ik. Ja, ik moet even passen in dat opzicht. Maar het, het, is, het is natuurlijk wel een aparte belevenis om zoiets te doen. Maar je hebt morgen dus, dus interviews. Ja. En, uh, vanaf hoe laat is dat programma? Uh, van 2 tot 5. Uh, oh, okay. Gewoon in Zondag in Kinderland wordt het uitgezonden. Dus ja, uh, daar zitten... Uh,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 wat je nu vertelt. Ja. Harry ging ook echt, die zat ook echt als, uh, als zo'n zo zo zo uh, zo zo zo automobilist zo voer overgebogen over dat stuur. Ja. En maar kijken, loeren van. Uh, he, waar er zit bent, nog een golfje Waar zit, je zit je nog een golfje? Ja, ja, ja. En ze zeiden al dan tegen u. Weer. Zeg, zeg waar, waar, weet je waar je leuk zou kunnen staan? Voor heb je ja. de beste plaats. Ja. Dat, dat, nou, toen dacht ik van, ik denk, dat, dat, zal dat ik maar ik, niet doen. Denk nee, ik, nee, want, daar ben uh, ik dus een paar jaar geleden ingestormd. Het water was als een spiegeltje.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 Ja, ja, nee, laat me niet voor me. Het was vorige week officieus beslist. Officieus? En dit weekend wordt het officieel. Ik geef jou graag nu even het woord, want ik ben wel nieuwsgierig. Nee, dat komt straks. Ja, dat doen we straks even. Popeye. Ook toevallig, hè? GELACH voor een van de Roy's, want daar komt er een aan I'm I want of gazookas, which hates all palookas, what hates honey up and square. My biffs and I bop them and always out ruffs them, but none of them gets nowhere. If anyone dashes to risk me fist, it's pop and it's wham, understand. So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Band. I'm hot by the sailor man Hot by the sailor man I'm strong to the finish Cause I eat my spinach I'm hot by the sailor man ZFM In 2010, al 20 jaar, een zee van muziek En een golf van informatie ZFM Yes, I swear it's a truth and I owe it all to you. Cause I can't...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 Ja, dan, is het dan klopt het, hè. Dat hebben wij in House Mer. Dat Ja, Mer. Dan klopt het, ja. Je de Pieter Fox op de rondfunk. Ja, Jawel. Eens <laughs> even kijken. Afgelopen woensdag was het toch een uh, groot feest, hè? In, uh, in Giga. Super. Bevrijdingspop 2010. En aan de telefoon hebben we Marcel Sukel Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ben je al een beetje bijgekomen van de afgelopen woensdag, Marcel?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 Tijdens radio.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 En dat doet me deugd dat je toch zo'n massaal evenement organiseert en dat er in verhouding dus weinig of niets is gebeurd. Ja, is Dat is, ja, dat dat is dus op is zich ook... een felicitatie waard. Ja.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 Ja, uh, het hele veld is ook leeg. Uh, de, de, we hebben ook gewoon een contract met Spaanlanden die het voor ons opruimt. Uh, maar ook het afbouw en dergelijke hebben we een enorme ploeg vol gelukkig dit jaar voldoende vrijwilligers. Want afbouwen is natuurlijk over minder ja. leuk dan opbouwen. Ja, vaak zie je en, met uh, opbouwen ja. iedereen aanwezig met, met afbreken dan ja, moeten dan, ze zoeken. Ja, dan, dan haken er we weer een aantal af. Maar uh, nou, dat is hartstikke goed gegaan ook dit jaar. En uh, ja liep ook boven verwachting snel volgens mij. Dus uh, ja en, uh, afbreken is in twee dagen versie weg. En uh, ja, je ziet, ziet nog wat sporen, wat tenten hebben gestaan, maar ja, ik ben, ben vanmorgen even over het veld uh, gewandeld en ik had zoiets, nou alles ligt er eigenlijk keurig bij en uh, nou, nu rijden de vrachtwagens er overheen omdat de wegen er omheen niet worden geasfalteerd. maar ja, dus uh, ja. De, je, je ziet er niks meer van, <laughs> gek. Hey, uh, Marcel, al die vrijwilligers hebben weer uh, goed uh, werk verricht op uh, ah, 5 mei ah, tijdens ah, bevrijdingspop, hoeveel ja. vrijwilligers zijn er wel uh, betrokken geweest bij bevrijdingspop? Nou, uh, 5 mei zijn er dit jaar, inclusief de vrijwilligers van uh, Masterpiece zo'n uh, 750 man zo. uh, geweest. Dus, uh, nou, en, en dankzij hun kunnen we het ook doen natuurlijk. Ik bedoel uh, Dat ik toevallig ook vrijwillig ben en uh, een jaar bezig ben. In mijn eentje kan ik het niet draaien. Ja. Dus uh, zonder deze mensen uh, is er geen festival. Dus uh, nou, het is geweldig dat het hier gelukt is. Oké, okay. uh, doe je dat? Doe je dan? Heb je dan nog op een eindfeestje, eindevaluatie op een gegeven moment uh, ja. voor zo, dat lijkt me wel. Alles, alles wordt. Ja. Uh, we proberen het festival echt professioneel op te zetten. En uh, dat gaat heel goed. Met, met, ondanks dat iedereen vrijwillig is, dus. En uh, op de dag zelf zie je allerlei puntjes. Van, nou, dat kan iets beter. Daar moeten we even op letten. Hé, uh, hey, daar staat geen lampje. Dus uh, er worden zelfs op de dag uh, zelf nog aanpassingen gedaan. Nu gaan we de hele rit in van evalueren. Met elkaar praten waar de, de, de gaten zaten. In, in. Ja. Maakt niet uit wat. Uh, en uh, half juni, eind juni, de datum is nog niet precies verkend. Geef je inderdaad een, een feest. Voor alle vrijwilligers. Op geweldig, het ja. En, uh, nou ja, meer dan dat in de en een t-shirt en een leuke dag krijgen ze niet voor. Dus nou, dat feest hebben ze dubbel en dwars verdiend. Nou, geweldig. Maar dan maak je het ook helemaal rond, hè? Dan maak je het ja, ook precies. mooi af. Ja, Groot eindfeest voor de vrijwilligers. Ja, precies. Doe je goed. Zo dus hoort het ook. Dus, uh, en, en uh, wat ik zeg, zij hebben het gewoon verdiend en... Uh,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 Ja, dat lijkt me toch lijkt me toch wel. Wij, wij, wij hebben ze wij we hebben wel eens over gebrainstormd yep. en gezegd van ja wat is er eigenlijk belangrijker? Uh, we hebben vier koningin de dag, yep. maar is 5 mei misschien niet belangrijker? En uh...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 ja maar goed, Niet belangrijk in, in, in, in, genoeg of zo. Uh... Ja, en, en Dan hoor ik achteraf de hele dag is er op de 3FM geroepen. Uh, ga naar Haarlem toe. Uh, jullie hebben een heel, hele regio heel uitgezonden. Dat uh, is weer positief. Interviews gehad op Kink, op RTL, op uh, uh, 538, uh, v Dus heel Nederland heeft gehoord dat Haarlem gewoon uh, uh, nou, het leukste en oudste en grootste is. En met de leukste sfeer. Dat vind oh, ik hoor, belangrijk. Nou we gewoon weer op die manier. Oké okay, Marcel, <lacht> volgend jaar ook weer natuurlijk een uh, bevrijdingspop in Haarlem. En uh, als mensen nou geïnteresseerd zijn... <lacht> Ge oh, oh, oh, oh. geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden bij Bevrijdingspop kunnen ze zich nog ergens aanmelden, hoor je me nog of ja. niet? Ja, ik hoor je nog gewoon uh, info.bevrijdingspop.nl <laughs> en via de site, en ik kom daar maar terug Oké, Marcel hartstikke bedankt, <laughs> ik, ik hoop dat je de zaterdagavond nog gaat halen, maar uh, Goedjes <laughs> okay. hoi. hoi, groeten vanuit Stalvoorts Hoi hoi <laughs>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 The night's gonna be That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. I'm feeling that tonight's, a night. that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. Tonight's the night. Hey! Let's live it up. Let's live it Spin it up Go out and smash it Smash Like on my car Like on my god. Jump out that sofa Come on Let's, Let's kick it. get it off Fill up my cup Drink Mazel tov Look at her dancing Move it, move Just it. take it off Let's paint the town Paint the town We'll shut it down Let's Shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again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 Zaterdagavond, dan gaat het zeker wel lukken, lijkt mij. got a feeling, the is the night. de single van de Black Eyed Peas. Nou, het internationale voetbalnieuws nu met meneer Vos. <laughs> nou, dank u, dank u meneer Harms. Alsjeblieft. Ja, nee, want vorige week was het natuurlijk de ontknoping van de Nederlandse, Nederlandse voetbal eredivisie. Maar ook in de, on, ons omringende landen is het uh, tot op het laatste moment uh, spannend. Want bijvoorbeeld uh, de Premier League.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 Voor oranje, een drukje een drukkie, een drukkie voor mijn club. Een druk een drukkie, een drukkie voor Oranje, een en druk voor mijn club. Ik zat last in een heel groot stadion. Het schelden en geschreeuw, dat loog er echt niet om. Ik dacht me geen moment, en ik toonde me een vent. En stond op met de handen over het hart, en zong toen knijter hart. Een drukkie een en rek en rek voor en drukkie Een en een en en Een en voor en En voordat ik het wist, allemaal in koor. De armen om elkaar, ik dacht dat ik me vloor. Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor Oranje.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 sincera Viva la mamma viva le donne con i piedi per terra le sorride e mi si teld Achter, gaan we weer, gaan het niet zo in de achterhoede. Gaan we het weer krijgen? <laughs> Nogmaals. Fita la mamma. Ja, met Gino, Gino Polito. Met toestemming van onze collega Roy Halderman. Wie <laughs> heeft mij dit toegestuurd?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 En zet u, oud-autoliefhebbers, zet even, of oldtimer-liefhebbers kan ik beter zeggen, zet u vast even 15 en 16 uh, mei in uw agenda. Want dan is de zogenaamde historische zandvoort trofee aan de beurt op het circuitpark Zandvoort. Daar kunt u genieten van uh, echte oldtimers. Ouder dan 25 jaar, want dan zijn het oldtimers. Mm -hmm. Maar dan gaat het natuurlijk veel verder terug nog. En hopen, een beetje met mooi weer, dus het is natuurlijk een schitterend weekend uh, om daarvan te genieten. Ook voor uh, mensen die uh, lekker een weekendje naar Zandvoort.